I'm yeah.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 Het veiligstellen van de hypotheekrenteaftrek door het nieuwe kabinet heeft kopers weer vertrouwen gegeven, zegt Eigen Huis. Ook het lage renteniveau en de iets dalende huizenprijzen helpen mee. De belangorganisatie zegt dat het de grootste stijging in twee jaar is en verwacht dat die trend doorzet. Automobilisten die worden betrapt met een promilage van 1,3 krijgen vanaf mei volgend jaar een alcoholslot in de auto. Ze moeten dan eerst blazen om de auto gestart te krijgen en onderweg moeten ze blazen om de auto aan de gang te houden. Een prominage van 1,3 komt neer op 8 à 10 glazen alcohol. Minister Eurlings had al proeven met de alcoholslot laten houden. Minister Schultz van Hagen voert het nu in. Maatregel gaat ook gelden voor alcoholisten. Sommige deskundigen vinden dat die helemaal niet achter het stuur zouden moeten. Maar uit onderzoek zou zijn gebleken dat een alcoholslot voor alcoholisten... beter voor de verkeersveiligheid is dan een totaalrijverbod. Een derde slachtoffer van het ongeluk in Biddinghuizen is in het ziekenhuis overleden. Het is een Pol van 37 die bij het ongeluk zwaar gewond was geraakt. Een week geleden botste in de Polder in de vroege ochtend een personenbusje frontaal op een tractor. Twee Poolse mannen waren op slag dood. Negen mensen raakten zwaar gewond, onder wie de gisteravond overleden Pol. Acht gewonden liggen nog in het ziekenhuis. En volgens de politie is de toestand van een aantal nog zorgelijk. Het weer in het oosten en zuidoosten regen, in het westen ook opklaringen, door wordt een graad of 7. Morgen een onstuimige herfstdag met veel regen, veel wind en 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 in de winterse kou Maar het aller, allerliefste Wil ik jou Ik vraag aan Sinterklaas Maar het allerliefste wil ik jou. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. In you that mm -hmm. a ritme van Zandvoort. Ook op internet.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 When you come home, I'm sorry if you don't understand. Forgive me if you can, but I can see enough.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 Feeling sorry, building me up with love and affection. When I'm in danger, you're, you're my protection. protection. Ja.